Volgens de toezichthouder zijn mogelijk niet alle Amerikaanse kerncentrales bestand tegen een natuurramp, zoals die in Japan. Het weer? Bewolkt, af en toe regen en 17 graden. Morgen vanuit het noorden flinke buien en veel wind en opnieuw maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 13 juli, goedemorgen, het lijkt wel herfst buiten, maar blij dat ik nog niet in mijn tijdje zit. <laughs> het nieuwe zorgenkind van de eurozone is uh, Italië. Hoe ze in u Italië zelf reageren op al die negatieve berichten hoort u van onze correspondent Bas Mesters. De beurzen worden nu nog meer beheerst door angst en zorgen om Italië. Over staatsobligaties praten we met deskundige Katrien Hoogman, ze is van Theodor Gielissen Bankiers. En Italië en het beleggen in staatsobligaties komt zeker ter sprake in ons gesprek met uh, de dat is vanochtend belegger Peter Paul de Vries. In de horen van Afrika worden miljoenen mensen bedreigd door de hongersnood. Over noodhulp en donaties praten we met Martinus Wij van de samenwerkende hulporganisaties. En dan NRC-journalist Maarten Zegers, die deed verslag vanuit Syrië tot hij het land werd uitgezet. We spreken hem na acht uur. Kraanmachinisten, u hoorde dat, zijn niet altijd even goed opgeleid en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. De directeur van de arbeidsinspectie trekt vanochtend naar de bel. En Joris van der Kerkhof staat klaar op een bouwplaats om bovenin zo'n kraan te klimmen, Machines te spreken. Shipmachinebouwer ASML komt straks met de halfjaarcijfers. De toer ontwaakt tussen negen en half negen. Ja, en 27 uur achter elkaar dat had vond je u. Verwacht, je... verwacht, ja, ja, dat vond ik een tikje <laughs> verwacht. Maar het klopt. 27 uur achter elkaar had u uh, Harry Potter-films kunnen bekijken. Ik hoor zo'n verslag van iemand die dat heeft gedaan. En in Moskou kunt u aangehouden worden voor het in bezit hebben van een banaan. Daarover hoort u meer. Ook daarover hoort u meer. In dit Radio 1 tot half tien. Vanaf 6 uur tot half 10. En via internet kunt u ons volgen de hele dag. NOS.nl of via Twitter ook. NOS Radio 1 is ons account. Bij de nieuwe controles in de grensstreek zijn de afgelopen maand 111 illegale vreemdelingen aangetroffen. Sinds 1 juni mag de Marisocé de grenzen weer verscherpt in de gaten houden. Wat eerder verboden, omdat het in strijd was met het Schengen-verdrag. Officieel zijn de controles om drugshandel en terrorisme te bestrijden. Maar de Marisocé erkent dat het er gaat om illegale te vinden. Volgens deze advocaat worden sommige mensen er daarom snel uitgepikt. Het zijn toch vaak uh, de mensen in de, ja, in de oude autootjes en uh, ja, mensen met een, uh, vaak een donkere huidskleur. Uh, maar ook heel vaak zie je toch dat Euroliners uh, zijn met, uh, waar dan ja, toch uh, ook uh, mensen zitten die geen uh, recht hebben om in Nederland te verblijven of om hier uh, te reizen. Twee rechtbanken hebben geoordeeld dat deze controles niet zijn toegestaan, omdat mensen worden gecontroleerd zonder dat ze concreet ergens van worden verdacht. Minister Leers is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. In China is de snelle economische groei licht afgeremd in het laatste kwartaal. Many financial institutions have given various predictions on Chinese economy, but one conclusion remains the same. China's economische growth is pacing down. Goodman Sachs has downgraded its forecast on China's economic growth to 9,4% from 10%. And Credit Suisse says China's economy will grow at a rate of 8,8% this year. Ja, zo slecht was het niet. Groei is nog steeds 9,4% omdat de Chinese regering wel de regels heeft aangescherpt. Vorig jaar groeide de Chinese economie met 10%. China is de ene grootste economie ter wereld. Vertraging van de groei kan wereldwijde gevolgen hebben, denkt deze financieel deskundige. We zien een direct impact met plaatsen zoals Japan, Korea en ASEAN... Uh, waar China veel van zijn its heeft, waar de has grown dramatisch dramatically over de laatste jaren. We zien indirect impacten op de VS en Europa. So dus er is een lag op impacts met de VS en Europa. En er zijn lags op inflatie in die markten ook. Chinese fabrieken en kleine bedrijven produceerden in de eerste zes maanden van dit jaar... met 14,3 procent hetzelfde als vorig jaar. Een pand aan de Keizersgracht in het centrum van Amsterdam... heeft vannacht een grote uitslaande brand gewoed, vertelt een woordvoerder van de brandweer. De brand is uh, doorgeslagen naar het pand uh, aan de linkerzijde. De omliggende woningen zijn ontruimd... en ongeveer 35 mensen zijn opgevangen op twee verschillende locaties. En bij de brand uh, er waren geen mensen aanwezig in het pand. Maar bij het rusten van de brand zijn twee politieagenten gewond geraakt... en uh, overgebracht naar het ziekenhuis. Het monumentale pand ligt aan de Keizersgracht. De vlammen kwamen hoog boven de huizen uit... en de brandweer was met groot materiaal uitgerukt. Dat uh, bracht veel ramtoeristen op de been. Zo. Ik denk dat we hier nog wel vijf uur kunnen staan, nou. al. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Zo. Er komt zwarte rook bij, dus dat is helemaal niet... Uh... In het net gereden via de pand waar de branduitbraak gingen drie verdiepingen in vlammen op. Er zou een hotel in worden gevestigd. Berichtte er gisteren al over, over de bouwtekeningen... voor het nieuwe hoofdkwartier van de Duitse geheime dienst, Bundesnachrichtendienst. Die plannen die zijn uitgelekt, die waren ergens verdwenen. En een weekblad nu heeft die plannen te pakken gekregen. Volgens een parlementslid is het gevaarlijk dat de tekeningen niet langer geheim zijn. Als men genau weet welke veiligheidsvoorkeuringen ze getroffen hebben... voor welke videoanlagen zijn hoe welke eenrichtingen zijn, dan is het volledig klaar dat men nu een nieuw concept braucht. men moet ombouwten voornemen. en Dat wordt zich zeker in miljoenenbereik bewegen. Omdat het nu op straat ligt, is er eigenlijk een nieuw ontwerp nodig. En dat gaat in de miljoenen lopen. De Duitse regering maakt zich veel minder druk. Volgens hen gaat het mogelijk slechts om eenvoudige bouwtekeningen. En niet alle afdelingen van het gebouw zijn even geheim. Dat is een te voorgang, heel klart. De regering heeft groot interesse dat deze voorgang bald gekleerd wordt. Met alle egaars werd voormalig presidentsvrouw Betty Ford gisteren begraven. Onder andere president Obama, zijn vrouw en de Clintons wonen de begrafenis bij. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Betty Ford was een invloedrijke first lady... stond bekend om haar vooruitstrevende ideeën over abortus, drugs en seks voor het huwelijk. Oud-presidentsvrouw Rosalind Carter sprak tijdens de begrafenis. Is this the most appropriate description of Betty? Someone who was willing to do things a bit differently than they'd been done before. Someone who had the courage and grace to fight fear, stigma and prejudice... wherever she encountered it. Betty Ford was uh, 58 jaar lang getrouwd met Gerald Ford... en dat was natuurlijk de man die Richard Nixon in 1974 opvolgde. Op regionale vliegvelden stijgen de passagiersaantallen snel. Het aantal passagiers op vliegveld Maastricht steeg de eerste halfjaar van 2011... met 70 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2010. De directeur van het vliegveld weet waar dat ligt. Het jaar al, toen Ryanair meer begon te vliegen... en de tickettax was afgeschaft, toen zijn we sowieso al uh, sterk gegroeid... Maar sinds dit jaar, nu er een sprake is van een tickettax, niet meer in Nederland, maar juist dat die in Duitsland is geïntroduceerd, zien wij een enorme toename van het aantal Duitse passagiers. Ja, door de vliegtax kiezen meer Duitsers voor Maastricht-Aken Airport, want zo besparen Duitse passagiers een klein bedrag. Duits passagier die vertrekt vanaf Maastricht-Aken Airport bespaart zich 8 euro op de ticketprijs. In Nederland zagen we hetzelfde. Een miljoen Nederlanders is ook met name naar Duitse vliegvelden uitgeweken. En toen ging het om een bedrag van 11 euro per uitgaande reis. Ik weet niet of het rationeel is, maar het gebeurt wel. Mensen moeten natuurlijk meer kosten maken. Van voor hun vervoer, in dit geval naar Maastricht. Maar je ziet, ik geloof een stijging van 90.000 passagiers... naar 150.000 Duitsers dit jaar. Dat is natuurlijk enorm. En dat heeft zeker te maken met die tickettax. Dan naar de Marichose en de douane. Deze beide diensten hebben samen 42 kilo cocaïne onderschept. Vrijdagavond is er door de Marichose en de douane... 22 kilo cocaïne aangetroffen bij een 29-jarige Mexicaan. Die had de drugs in zijn koffer zitten. En zaterdag werd een Mexicaanse man van dezelfde leeftijd aangehouden... die ruim 20 kilo cocaïne in zijn koffer had zitten. Een hond van de douane begon te blaffen bij een koffer in een bagagekelder. En daar bleek dus later cocaïne in te zitten. De koffer was van de Mexicaan. De eigenaar van deze koffer was bovendien bij de grensbewaking van de maroché... ook al toegang tot Nederland geweigerd... omdat hij zich al enigszins verdacht gedroeg. Hij wist uh, geen uh, logische verklaring te geven over zijn reisroute. Marcece onderzoekt nog of er een verband bestaat tussen de twee Mexicanen. De man die zaterdag tegen de lamp liep bleek in Nederland gezocht te worden voor het witwassen van 85.000 euro. En moet nog een gevangenisstraf van vier maanden uitzitten. De Europese beurzen sloten gisteren alweer met verlies... en dat voor de derde handelsdag op rij. Beleggers maakten zich zorgen over de uitzaaiing... van de Europese schuldencrisis. De AEX in Amsterdam eindigde 1,1 lager. Ook de beurzen op Wall Street eindigden in de min... door zorgen over de Europese schuldenproblemen. De Dow Jones-index van de 30 hoofdfondsen sloot een tiende lager. Technologie gaat mee de Nasdaq vier tiende lager. In Japan wordt er alweer gehandeld. Nikkei-index, daar gaat het iets beter. Staat licht op winst. Tot zover het nieuwsoverzicht, u kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website, dat is nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes. De Zeeuwse band Raccoon heeft een gouden plaat gekregen... voor het album, voor het album Liverpool Rain. Dat betekent dat er 25.000 exemplaren verkocht zijn. Zowel fysiek als digitaal. De band kreeg de plaat uitgereikt naar een optreden in Nederzand. En ook voor de single No Mercy kreeg de band een gouden plaatje.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 Raccoon hoort u met No Mercy. Duizenden klanten, een portier bij de deur en dringen voor gratis kleding. De kledingzaak in het Groningse Tolbert is druk bezig... met het voorbereiden voor de actie van dit weekend. Zaterdag gaat de 50-50 in Tolbert voor uh, één keer kleding weggeven... in plaats van verkopen. Verslaggever Matthijs Holtrop helpt met het uitpakken van de tientallen dozen. Dan gaat hier de doos gaat open... Nou, Het is weer een grote verrassing wat er weer in zit. Nou, ik zie het wel. Broeken. in zitten weer een aantal broeken in. En uh... nou, ik denk dat dit het toch wel op lijkt om, uh... om weg te geven. Anne Heerke-Lauwens van de 50-50 in Tolbert. <coughs> Waarom geeft u kleding gratis weg? U bent toch een ondernemer die geld wil verdienen. <laughs> ja, tuurlijk wil ik ook geld verdienen, maar... Kijk, het is met de bankencrisis begonnen en met de banken en de, de, de verzekeringsmaatschappijen. Nu hebben we Griekenland. Ja, ik heb hem al bedacht voordat in de krant stond dat Italië eraan zit te komen. Dus dan denk ik van ja, nee, kunnen wij wel belasting naar Den Haag toe brengen? Maar als die het wegsluizen of weggeven of ermee omstrooien naar het buitenland... dan worden wij er niet beter van. Dan worden Nederlander er niet beter van. Moet er niet de politiek in in plaats van <laughs> uh, broeken verkopen? Nee, nee, nee, nee. Broek, broeken verkopen is mijn hobby. Kijk, ik doe dit met heel veel plezier. En als ik de politiek in ga, dat komt niet goed. Dat komt niet goed. U heeft een reclamespotje gemaakt. Het gaat als volgt. Omdat onze overheid het belangrijker vindt om anderen te helpen... dan ons eigen volk, helpen wij u. Daarom op zaterdag juli... Als je kleding weggeeft, dan stort je toch ook je geld in een bodemloze put? Nou, dat weet ik niet. Ik, maar ik kom in ieder geval mijn klant tegemoet. Ik hoor ook een ondernemer in nood, in financiële nood. Bent u zo'n kledingverkoper die het aflegt tegen de grote ketens? Nee, nooit. never. Ik leg het niet af. Nee, ik, ga, ik ga het niet verliezen. Kijk, moet je luisteren, de groten die worden wel steeds groter... en de kleine gaan verdwijnen, maar er zijn een aantal kleine die overblijven. En daar ben ik een van. Want ik ben een vechter. Ik ben een leeuw en ik ben een vechter. Dus ik vecht door. Maar kan het wel? Financieel, economisch? Tuurlijk kan het, want anders zou ik het toch niet doen. Anders zou ik het toch niet weggeven. U heeft eerder een, uh, een actie opgezet met bier. Bier en spijkerbroeken, die gaan ook goed samen? Bier en spijkerbroeken, helemaal tussen kerst en oude en nieuw... die gaan natuurlijk verschrikkelijk goed samen. Dat was in, uh, in 2006. En toen zat ik onder genot thuis van een flesje bier. Toen bedacht ik mijn bieractie. Ik denk, hé, hey, als ik nou bij aankoop van twee spijkerbroeken... een kratje Amstelbier voor 2,40 euro verkopen. Ik denk, dat moet wel wat zijn. Nou, je wil het niet weten, we zijn nu vijf jaar later... en ik heb nu en dan nog vragen, wanneer heb je een bieractie weer? Hoeveel kratten bier verkocht u toen in 2006? Heel veel. Ik laat me er verder niet over uit, maar heel veel. Honderden. Zwart. Ja, honderden. Dus originele acties zijn goed ja. voor, de, voor de business. Deze keer met een uh, wat politiekere achtergrond. Ja, deze keer met, met een politieke achtergrond. Kijk, de eerste keer was de bieractie. De tweede keer heb ik gehad nog een keer een bieractie gedaan. Maar de tweede keer is het geen succes. Uh, de, uh, daarna heb ik een vleesactie gehad. Bij twee spijkerbroek uh, uh, een pakket vlees voor 1 euro... Vorig jaar, in 2010, heb ik de antipin-actie gehad. Dat was uh, 10% uh, korting bij contante betaling. Dus, en nu heb ik dan, ja, dan word ik s'nachts wakker. En dan denk ik, ja, ik moet weer een statement plaatsen. Of ja, dan, dan heb ik weer een ingeving. en dan, Je wil niet weten hoe die banken ons bij de podium. Ik zeg dan altijd, ik heb uh, uh, LTS zwakstroom en cursus manvleggen gehad. Maar verder, een dosis gezond boerenverstand. Gewoon logisch neer. Dus, nou, in Tolbert moet u dus zaterdag zijn voor een gratis spijkerbroek. Ik ben het voor half zeven. Afwassen met koud water. Kleding wassen met koud water. En douchen met koud water. Leven zonder warm water, dat is een vaste prik voor Russen. Elke zomer weer tien dagen lang. Tien dagen per jaar wordt in Moskou in de zomer al het warme water afgesloten. En zo te voelen is het vanaf vandaag mijn beurt. Heel irritant natuurlijk, want het is 30 graden buiten, volle zon. En dan 10 dagen lang niet douchen? Helemaal niet fijn. Het proces van het aflevering is 21 dagen, dus nou, praktisch een maand.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 Jullie Hier is Dimitri, de opzichter. Is het nou echt nodig dat dichtdraaien van die kranen? Er zijn problemen, er zijn problemen, er zijn avariën, er zijn zaken, er zijn van de gebruikers.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 Just like that river, I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gon come. Whoa, oh, yes, it will. God. Able, able to carry on It's been a long, long time coming But I know a change's gonna come Yes it will, oh, I know A change's gonna come I said I know change is going to come, was dat van Schiel. Het NLS Radio 1 Journal Sport. Tien etappen in de ronde van Frankrijk is gewonnen door de Duitse sprinter André Grijper. Fransman Thomas Fuclair blijft in het bezit van de gele trui. Bolletjes trui bleef in het bezit van Johnny Hoogerland... die ondanks zijn 33 hechtingen in Benen en Bil de etappe kon uitrijden. Alle mensen die me aanmoedigden aan de weg. De alle die zin om me toe kwamen. Respect voor me. Die me gewoon in het begin omhoog duwde dat was, dat gaat me toch wel behoorlijk wat dat niet. Ook Robert Gijsing kende weinig problemen en behield de leiding in het jongere klassement. De Rabo Kopman kijkt met een tevreden gevoel terug op de rit. was een goede dag voor mij. Het draaide weer een beetje als vanouds. Een uh, paar, uh, paar klimmetjes erin. Uh, die gingen ook best wel goed. In de finale nog wel eventjes, uh, eventjes hectisch natuurlijk. Het deed wel pijn, maar uh, ik denk dat het voor veel mensen pijn deed. Want het de peloton was nog eventjes gebroken. Goed, ja, ik zat goed van voren, dankzij Tjeringi. Ja, eigenlijk een, uh, een, een toerdagje. En, uh, zonder uh, zonder uh, eigenlijk veel... Uh...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 Voetbal dan. Heracles Almelo krijgt een nieuw stadion. De gemeenteraad is akkoord met een lening van 15 miljoen euro. De verwachting is dat het nieuwe stadion rond 2013, midden van 2013, klaar is. Heracles kan dan 15.000 bezoekers ontvangen. Het huidige, Polmansstadion. Daar kunnen maar 8500 toeschouwers in. En de UEFA is nog niet van plan om Turkse clubs uit te sluiten... van deelname aan de Europese toernooien. De Europese Voetbalbond ziet in de informatie waarover ze beschikt... geen reden tot ingrijpen. De Turkse politie pakte al ruim 80 bestuurders en spelers op... van diverse topclubs die bij het omkoopschandaal zijn betrokken. Radio 1, het NOS-journaal. Bijna half zeven. Jan van der Putten, goeiemorgen. Goedemorgen. In de VS heeft een invloedrijk congreslid opgeroepen... tot een onderzoek naar het bedrijf van mediamagnaat Rupert Murdoch. De democraat Rockefeller is bang dat journalisten van Murdochs bedrijf... ook Amerikaanse burgers hebben afgeluisterd... onder wie slachtoffers van de aanslagen van 11 september. Het mediabedrijf van Murdoch is onder meer eigenaar van tv-station Fox News. Kredietbeoordelaar Moody's denkt dat Ierland opnieuw noodleningen nodig zal hebben. Het bedrijf heeft de kredietwaardigheid van Ierland daarom verlaagd tot de junk status. Bij nieuwe leningen zou Ierland een hogere rente moeten betalen en het risico voor investeerders neemt toe. Ierland wijst er in een reactie op dat de twee andere grote kredietbeoordelaars het land een veel minder lage status geven. En de examens voor kraanmachinisten voldoen niet in alle gevallen. De arbeidsinspectie constateert dat het daardoor kan voorkomen... dat mensen onvoldoende opgeleid een hijskraan besturen. En ook zijn niet alle exam examinatoren gekwalificeerd. De branche benadrukt dat het onderzoek van vorig jaar is... en dat er inmiddels veel is verbeterd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. In een groot deel van het land regent of motregent het op dit moment... En de meeste neerslag valt nu in de noordelijke provincies. De actuele temperatuur ligt rond een graad of 14. Nou, het blijft vanochtend vrijwel overal bewolkt en regenachtig. En ook vanmiddag verandert er weinig aan het haast herfstachtige weer. Alleen het oosten en het zuidoosten lijken het vanmiddag wat droger te houden. Maar ook daar kan wat regen vallen. De middagtemperatuur loopt vandaag uiteen van een graad of 15 naar 16 in de regen... tot plaatselijk 18 graden tijdens wat droge momenten. Nou, er staat vandaag een matige tot vrij krachtige wind uit het noorden, later draaiend naar het noordwesten. In het Waddengebied waait een krachtige wind met windkracht 6. Morgen donderdag, dan is het opnieuw bewolkt, staat er een straffe westenwind en valt er vooral in de middag en avond weer veel regen. Het wordt dan zo'n 17 graden. Awb verkeersinformatie Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden... staat bij Almere stad West twee kilometer file. En op de A7 horen Zaandam tussen Pummeren, Noord en Weidewormen... al vijf kilometer. A12 vanuit Duitsland in de richting van Arnhem... tussen Westervoort en Knop het Waterberg drie kilometer.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 In deel 2 van Levi en de Bonuscultuur vraagt Gideon Levi zich af of hij zelf vatbaar is voor de verleidingen van een beloning. Een test bij de Universiteit van Rotterdam biedt uitkomst. en geeft de code banken afdoende bescherming tegen risicovol gedrag van bankiers. Levi en de Bonussen. Vanavond kwart over negen. Avro Nederland 2. Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, u heeft het vast wel gemerkt gisteravond en vannacht het regende en fors ook. Regen en wind zijn in grote hoeveelheden vanuit het zuidwesten Nederland binnengekomen. Zo langzamerhand gaat het via het noorden Nederland weer uit. Maar onder andere in Utrecht liepen straten en kelders onder en braken er takken van de bomen af. Van de veiligheidsregio Utrecht, Ronald Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het in Utrecht nu? Op dit moment is het rustig. En dat was gisteravond wel iets anders. Ja, het kwam behoorlijk naar beneden. Ja, inderdaad. Ongeveer uh, van even voor tien uur gisteravond is het echt meldingen gegeven in de regionale meldkamer. Heel veel meldingen van ongelopen kelders, lekkende daken, omgewaaide bomen, afgebroken takken. puddeksels die loskwamen uit de put. Er dus, uh, zijn behoorlijk wat meldingen geweest. Hebben er zich echt nog uh, ongevallen met personen voorgedaan? Zijn mensen gewond geraakt of is dat meegevallen? Uh, nee, dat is uh, gelukkig meegevallen. Een opvallend incident is wel een uh, politieauto in de gemeente Houten. In een tunneltje is hij door het weg weggezakt. En oh. uh, ongeveer anderhalf meter lager terecht gekomen. En dat kwam omdat de grond was weggespoeld. Maar gelukkig zijn daar geen gewonden bij gevallen. In okay. uh, het hier, ziekenhuis in Utrecht er liepen de kelders vol water. En daardoor werd de elektriciteitsvoorziening uh, die kwam in gevaar. Uh, doordat de brandweer daar verschillende pompen hebben ingezet, hebben ze dat kunnen voorkomen. Ja, Komt de brandweer een beetje aan, want ze waren bij het ziekenhuis vast niet de enige die belde met een volle kelder. Nee, dat klopt. Er zijn ongeveer uh, 78 uh, meldingen binnengekomen die gerelateerd waren aan het weer. En ze zijn tot uh, diep in de nacht daarmee bezig geweest om die incidenten uh, op te lossen. Wel enig idee hoeveel uh, schade dit heeft opgeleverd, meneer Boer. Nee, daar durf ik echt helemaal niks over te zeggen. Hm. Maar chaotisch was het wel, begrijp ik. Nou, chaotisch valt van mee. Het was gewoon ontzettend druk. Maar je had alles onder controle. Uh, ja, uh, uiteindelijk wel, ja. En uh, op dit moment, u zegt het is rustig, de regen trekt ja. nu weg naar het noorden. Is er ja, geen last moment, meer van? Nee, op dit moment, uh, eigenlijk na 1 uur, is het uh, rustiger geworden in de regio Utrecht. En uh, langzaam maar zeker uh, is, het, uh, is het echt uh, minder geworden. Nou, schoonmaker geblazen. Ronald Boer, dank. Tot de naar de sport, want sport inspireert velen. En wielrennen al helemaal. Sommigen komen door het wielrennen tot het beklimmen van de Alpe D'Huez of het schrijven van een boek. Het peloton is altijd al een bron van inspiratie geweest voor het schrijven van wielenverhalen over helden en over verliezers. Deze week was Ronald Giphart in de tour, op uitnodiging van de televisie, maar ook op zoek naar inspiratie. En wie weet levert dat wel een heel mooi wielenverhaal op. De man en zijn fiets, Wilfried de Jong. Mijn knieën kwamen om en om omhoog. Om meteen weer richting asfalt te zakken. Nog 50 meter en ik zou moeten schakelen vlak voor de haarspeldbocht. Deze klim had ik mezelf cadeau gedaan. Ik werd 50. Dat moest je op gepaste wijze vieren: zonder taart, zonder bezoek aan huis. Op een fiets. Met hooguit een paar vrienden in de buurt. Kijk, waar je als, als schrijver mee bezig bent zijn de grote verhalen van het leven. Uh, tegenslag, in de liefde, in de dood, in de, in de vriendschap. Uh, Zo'n verhaal als van een renner die strijdt en strijdt en strijdt en ploetert en het dan toch niet haalt. Ja, dat is conform het echte leven. Uh, hoe vaak gebeurt er niet dat we iets echt willen en dat we uh, worden tegengewerkt. Waar je als, uh, als schrijver naar zoekt... Dat zijn uh, uh, momenten in mensen hun leven die iedereen heeft... maar dan op een volstrekt unieke manier. Is er een bepaalde invloed van het fietsen op de literatuur? Er zijn veel schrijvers die hebben geschreven over wielrennen. Uh, er is een prachtig literair tijdschrift, uh, De Muur... En... Daarnaast, Ik heb daar toevallig voor de Volkskrant onlangs een stukje over geschreven. Uh, zijn natuurlijk heel veel wielertermen, uh, wieleruitdrukkingen... Uh, die ontstaan zijn in het peloton. Uh, aan een elastiek hangen, uh, stoempen, uh, nou, noem ze maar op. Uh, Maarten Ducro is natuurlijk een van de grootmeesters. Uh, maar ook als je kijkt naar uh, wat, wat voor mij echt... Uh, de, ...de eloquente god van Nederland is, dat is toch Mart Smeets. Zoals hij iedere avond bij de avondetappe aan elkaar weet te praten hoe zo'n koers gegaan is. Nou, dat is uh, een uh, eloquentia waar Cicero uh, zich niet voor zou hebben geschaamd. Zo, die zit. Wie de trui past, trek hem aan. Maarten Ducro. Wie zich ooit in een met 60 km per uur voortrazend peloton heeft bevonden... ...weet dat je de weg voor je niet kunt zien. Konten, kuiten, ruggen en achterwielen is al wat je waarneemt. De weg kun je alleen zien als je recht naar beneden kijkt. Maar daar heb je natuurlijk niets aan. Wat, wat het mooie aan wielersport is, is dat het én een individuele sport is... dus en om de individuele prestatie gaat... en tegelijkertijd een groepsprestatie, conform het echte leven. Het is een strijd tegen de natuur, strijd tegen de elementen? Tegen de wilskracht, tegen de geest... Uh, de ene renner valt op zijn snuit, een uh, rechtse rug en uh, zal gosh, even de wilde poepje laten ruiken. En de andere renner uh, valt uh, en uh, ze ja, ik rijd een hele slechte toer en misschien moet ik er maar mee stoppen. Zijn er boeken die de wielerliefhebber zou moeten lezen en die je kent? Uh, er is één boek uh, wat er voor mij met kop en schouders bovenuit steekt, en dat is de Proloog van Bert Wagendorp. Dat gaat over een proloogrenner. Toevallig een jongen die goed kan uh, uh, studeren, die gelezen heeft, boeken gelezen heeft. En hij is ingehuurd door een ploeg om die uh, proloog uh, te winnen. En hij ligt er maar te malen en te malen. En alles schiet door zijn hoofd. En de, de, de hardheid van het, van het wielervak. En hoe hij een hekel heeft aan zijn zijn baas en zijn medespelers. En het is een geweldig... Als je over wielrennen wil leren, de proloog van Bert Wagendorf. De proloog, Bert Wagendorp. Wielrennen is een gevecht met de balans. Elke coureur weet dat hij een paar keer per jaar dat gevecht verliest. Bij het begin van elk seizoen neem ik me voor om niet te vallen. Maar ik ben nog nooit een jaar doorgekomen zonder val. Elk jaar is er minstens één keer een moment geweest dat ik dacht... nu is er niets meer aan te doen. Opeens is er het moment waarop de tijd vertraagt... waarop je plotseling in een slow motion zit... Het meest verbazingwekkende vind ik de stroom van gedachten die je door je hoofd raast in de tiende van seconde voor je tegen de grond slaat fragment van de proloog van Bert Wagendorp. En u hoorde een bijdragen over de tour in boeken van Paul Sanders. Negen minuten over half zeven. 27 uur lang achter elkaar naar Harry Potter films kijken. Dat kon gisteren en eergisteren tijdens een grote Harry Potter marathon in vijf steden. En als klap op de vuurpijl ging daar ook het laatste deel van de serie in première. Verslaggever Gary van Pinksteren keek mee bij Pathé in Amsterdam. Mensen zien er nog redelijk fris uit, maar sommige mensen zien er ook wel aardig slaperig uit. Hoe oud ben jij? Ik ben 19. Dus je bent een beetje opgegroeid met die films, hè? Ja, letterlijk. Vooral met de boeken natuurlijk. Want we waren even ouders de personage uit die boeken en daar zijn we mee opgegroeid. Dus vandaar dat je waarschijnlijk heel veel 19ers en 20ers hier tussen zult vinden. Want dat is eigenlijk onze jeugd, zeg maar. En dat eindigt vandaag vanavond. Met de laatste film gewoon. Want het is onze jeugd die nu eindigt, eigenlijk om het heel, veel, heel triest te vertellen. Ben je daar ook een beetje triest over? Ik ben er enigszins wel triest over, ja. Ik moet wel om lachen, maar enigszins vind ik het wel jammer. Zo van, het, is nu, het is nu echt het einde, na tien jaar. Blijf je wel wakker, denk je, voor, die, voor het laatste deel? Ja, daar we blijf ik wel wakker voor. We zijn nu al zo lang wakker dat we een beetje op een natuurlijke high lopen, met z'n allen. Dus iedereen is al een beetje blij en giechelig. En dat, we vallen wel in slaap zodra we weer thuis uh, aankomen. Wie heeft allemaal achteraan, nog geen bril? Ja? Ja? Ja? Ja? ja? ja? ja? ja? Mogen we, mogen we? Kom op, Wat doe! Oké, okay, ga... Ja! Wij zijn erin, wij zijn erin! Ja, heel gaaf. Ja. Echt, uh, ja, nadat je al die films hebt gezien, is het echt, uh, echt een ontknoping. En het is echt super gaaf. Ja, ontzettend. Ja, je komt ook stralend uit de lichop. Ja. ja, dat klopt. Ja, ik had ook, uh, bij sommige films had ik wel eens van, hey, ik mis dit of ik mis dat. En bij dit had ik echt iets van ja, alles zit erin. Het klopt gewoon. En het is gewoon helemaal volledig het einde. En uh, ja, het is gewoon tof. Uh, ik had er zoveel meer van verwacht, om hier eerlijk te zijn, want ik had het boek niet gelezen, maar. Ja, ik baad er wel van. Hoe vond je hem? Ja, mooi hoor. Mooie film. Ja, absoluut. En nu... Je hebt ook de hele marathon gezien? Ja, en nu lekker naar mijn bed. <laughs> ik kan niet wachten. What you gonna do, what you gonna do with people like that? What you gonna say, what you gonna say that'll make them change their ways, who you gonna find?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 Happiness hoort u van Jonathan Jeremiah. En zo dadelijk in het Radio 1 journaal De Duitse Vliegtax. Dat is een zegen voor het vliegveld in Maastricht. Hoe dat zit, hoort u zo. Eerst maar even naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is het op de weg? Nou, de, de enige echte files staan op de wegen naar, uh, naar Amsterdam. Maar uh, op de A1 richting uh, Amsterdam staat bij Hoevelaken een korte file van 2 kilometer. En de dagelijkse files op de A7 en de A8 staan er nog. Tussen Pummer en Noord en bij de Wormen 5. En op de A8 naar Amsterdam bij Osaan 2 kilometer. A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Even langzaam rijden tussen Westervoort en Knoop het Waterberg over 3 kilometer. Op de A15 naar Rotterdam bij Sliedrecht... 2 kilometer. En Dennis, het is al de hele week uh, ja, daar rond Amsterdam druk. Zal dat vanochtend ook weer zo zijn, denk je? Ja, daar verwachten we eigenlijk, uh, dat is eigenlijk de enige regio waar we een soort van spits verwachten. Komt onder andere omdat ze daar natuurlijk nog geen schoolvakantie hebben. Maar ook omdat de eitunnel uh, dicht is, waardoor heel veel mensen via de ringweg gaan rijden. Okay. Uh, dus daar verwachten we straks wel meer files. En uh, ja, voor de rest van het land, dan is het eigenlijk ja, redelijk doorrijden. Oké, okay, Dennis, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hoort het al in het nieuws. Niet alle kraanmachinisten worden even goed opgeleid. Arbeidsinspectie trekt aan de bel. Daarover hebben we het later, deze uitzending. En Joris van der Kerkhoff is al op weg naar een bouwplaats. En Joris, om zo'n kraanmachine. Oh, je bent er al, hoor ik. Nou, nee hoor, dit is oh. op weg naar de bouwplaats. Ja, inderdaad. goed, op weg naar de bouwplaats. Goed, om zo'n kraanmachinist te spreken... moet je natuurlijk naar boven, zie je dat zitten... Nee, zie ik niet zitten. Oh. Dus ik vraag gewoon straks die kraanmachinisten naar beneden te gaan. Dat kan ook. Um, ah, dat en dan gaan we daarna gewoon eens even kijken of dat we elkaar in het midden ergens kunnen treffen of zo. Of ik kan hem, altijd nog, kan, kan hem altijd nog bellen. Hoog, hè, zeg ik dan. Ja. Ja. Uh, en goed, uh, daar ga, we, ga ik in ieder geval naartoe in Arderwijk, waar, waar gebouwd wordt uh, bij, het, uh, bij het ziekenhuis. Praten met, uh, met mensen die op de kraan zitten. en Mensen die uh, kraanmachinisten in dienst hebben en vertellen over dat, dat onderzoek van de arbeidsinspectie. Het is een, een probleem dat mensen te makkelijk aan een diploma kunnen komen. Daar is onderzoek naar gedaan. Nou, je hebt net ook gehoord dat de sector zegt... van uh, dat is een onderzoek van, uh, van een tijdje terug. Er is al wel wat uh, verbeterd uh, de laatste tijd. Maar Als je een beetje gaat neuzen op, uh, op internet... komt er ook nog een ander probleem uh, naar boven. Uh, dit is een pagina, een internetpagina... waar wat staat over, uh, over machinisten, kraanmachinisten... en uh, dat er bijvoorbeeld gezegd wordt dat mensen uit het buitenland die op de kraan uh, gaan zitten... die krijgen veel makkelijker uh, een diploma dan, uh, dan mensen uh, in Nederland. Uh, als je te werk gesteld wordt in Nederland... krijg je binnen 15 minuten examen draaien... Uh, een, een, uh, een, een certificaat voor een jaar om dan op de kraan te gaan zitten. Uh, en ze hoeven helemaal geen theorie-examen te doen. Of er zijn ook uh, problemen geconstateerd... als er dan wel uh, examen gedaan moet worden, praktijkexamen met uh, degene die dan voor die, uh, die kraanmachinisten uit het buitenland... Uh, nou, dat is in ieder geval ook nog een probleem... Eh, wat eh, geconstateerd wordt door de kraanmachinisten eh, zelf. Je zou nu denken, als het, want het waait enorm hard... dat als hier nou in de buurt van Harderwijk allerlei kranen staan... dat we alleen maar de, windwijzer, eh, de, de kraan als windwijzer kunnen gebruiken... en dan weten welke kant eh, we op moeten. Het gekke is, ik zag net een kraan, maar... Nou ja, die is dan weer zo achter de bomen verdwenen dat ik hem, dat ik hem uh, uh, niet zie. Nou, op weg in ieder geval naar, naar Harderwijk... waar in ieder geval wel op zijn minst één uh, kraan is. één kraanmachinist is. En één meneer uh, die kraanmachinisten in dienst heeft. En dan vertelt uh, de vertegenwoordiger van de arbeidsinspectie aan jullie... wat de problemen zijn. En dan hoor je van mij de praktijk. Heel goed, Joris. Hou je goed vast. En we spreken hier. 10 minuten ik ben niet voor blij, nee, ben niet zo blij. Een, beetje, een beetje bangig is die regionale vliegvelden. Zien passagiers aantellen snel stijgen, u hoorde dat eerder. Na het afschaffen van de vliegtax in Nederland... en het invoeren van zo'nzelfde belasting in Duitsland begin dit jaar... zijn de reizigers weer terug. Het aantal passagiers dat kiest voor vliegveld Maastricht... steeg in het eerste halfjaar van 2011 met 70 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2010. Verslaggever Theo Verbrugge ging op Maastricht. Aken Airport eens even kijken. Ich wohne in Wolfsburg, in der Nähe von Hannover. Dann wissen Sie, ob die Preise billiger sind in Holland oder in Deutschland zu fliegen? Also in Holland sind sie billiger. Dann buche ich bei der Air Berlin oder bei der Condor, dann gibt es günstigere Flüge. Ja. Und warum fliegen Sie von, äh, aus Holland? Weil es von hier aus für uns äh, günstig war, vom Preis, also von Düsseldorf. Äh, mit anderen Airlines hätten wir das Doppelte bezahlt. Es gibt ein direktes Schütterbus von Maastricht nach Aachen.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 Tien voor zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Groente en fruit mee naar een voetbalwedstrijd. Dat is meestal geen probleem. Ook in Rusland niet. Toch is daar een man aangehouden omdat hij met een banaan naar het voetbalstadion in Novosibirsk ging. Correspondent Geert Groot Koerkamp in Rusland Geert. Aangehouden vanwege een banaan. Waarom? Uh. Ja, ja. Nou, dat, heeft, dat heeft een voorgeschiedenis uit, uiteraard. Deze meneer was, die wilde in, uh, tijdens de rust uh, een banaan gaan opeten. En uh, dat werd gesignaleerd door uh, een bewaker daar. En uh, nou, hij moest gaan uitleggen waarom die banaan bij zich had. En zelfs een briefje schrijven waarom hij die, dat had, uh, waarom die, die, die zijn in zijn zak had zitten. En uh, werd ook geïnstrueerd dat hij uh, op moest passen... dat die banaan niet op het veld terecht zou komen. Want dat zou gevolgen kunnen hebben. Waarom? Wel, we hebben de afgelopen uh, maanden... Uh, in ieder geval twee keer gezien dat uh, de Braziliaan Roberto Carlos... die, die speelt uh, in Anji Maghachkala, dat is uh, in Dagestan, in het zuiden van Rusland. Hij is daar aanvoerder. Tweemaal toe werd er een banaan tijdens de wedstrijd uh, uh, naar hem toe gegooid. Eén keer werd, werd hij gegooid, een andere keer werd hij getoond... door een, uh, een fan op de tribune. Uh, dat was in Petersburg en Samara respectievelijk. En uh, nou, Carlos is daar helemaal overstuur van door, door geraakt. Hij heeft zelfs uh, gehuild naar verluid... In ieder geval meteen het veld verlaten. En eh, dat heeft eh, ja, ook eh, toch wel veel teweeg gebracht, ook in de, in de Russische sportpers, vooral. Um, het gaat natuurlijk om uitingen van racisme. Hè. Het is iets wat ook in het verleden vaker is gebeurd: uh, dat um, spelers met een donkere huidskleur werden uitgefloten. of dat er inderdaad bananen of andere dingen naar hen werden toegegooid. Maar uh, nu staat Rusland natuurlijk um, voor het WK van 2018. Dat heeft Rusland binnengesleept. En in de sportpers, uh, zei ik al, uh, daar, daar zie je nu een discussie op gang komen. Um, over ja, het feit dat, dat Rusland misschien wel uh, die uh, dat WK zou kunnen verliezen. Als dit zo doorgaat, omdat uh, zeg men, de FIFA uh, en de UEFA uh, volgen, volgen dit soort dingen met argus ogen... Uh, als blijkt dat Rusland gewoon uh, ja, niet het fatsoen heeft of, uh, ja, om, om, om zo'n groot toernooi binnen te halen... Mm. dan zou het heel goed kunnen zijn dat op een gegeven moment besluit wordt genomen om dat toernooi maar elders te houden. Ja, en dus geen halve maatregelen vanuit de autoriteiten. Bananen mogen er niet in. Wat doet de politie nog meer om racisme in stadions tegen te gaan? Ja, uh, het is een beetje dweilen met de kraan open natuurlijk. Het is, echt een, het is latent aanwezig. Uh, um, er worden allerlei spreekoren aangeheven. Um, er worden spelers worden, uh, uitgemaakt voor uh, nou, alles wat, wat, wat mooi en lelijk is. Dat maar we worden wedstrijden daar niet stilgelegd als, als dat gebeurt, zoals bijvoorbeeld in Nederland? Nee, dat, dat is het punt. Uh, het, het gebeurt eigenlijk overal en eigenlijk heeft, heeft niemand daar ooit echt zich tegen uitgesproken. En dat maakt dat uh, ja, deze uh, daadstelling van iemand van kaliber als Roberto Carlos toch wel heel veel indruk heeft gemaakt. Uh, hij, ja, er is eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. Er gebeuren misschien wel erg rillingen soms in stadions, ook, ook in West-Europa, ook in Nederland bijvoorbeeld. Uh, We herinneren ons de, de, de, de spreekkoren uh, uh, bijvoorbeeld in, in Rotterdam. Um, maar dit soort dingen, daar is eigenlijk nooit wat op uitgedaan in Rusland. En Carlos is de enige of de eerste die dit echt uh, aan de grote klok hangt. Mm. En iemand uh, met zo'n naam, van zo'n formaat. Uh, in een situatie waarin Rusland uh, ja, eigenlijk het beste jongetje van de klas moet zijn. zich goed moet gedragen, moet laten zien dat het klaar is voor dat hele belangrijke kampioenschap. Uh, over een aantal jaren. Uh, ja, dat maakt dat men uh, extra bezorgd is en extra waakzaam op dit soort dingen. Oké, okay. Geert-Groot-Koortkamp, dankjewel. De NOS Radio journal. De ochtendkranten. Met een simpele bloedtest is het mogelijk hart- en vaatziekten op te sporen, meldt de Telegraaf. Gangbare, langdurige en ook dure onderzoeken kunnen daardoor worden overgeslagen. De genentest gaat rond de 50 tot 200 euro kosten. De huidige diagnostisering duurt twee maanden en kost rond de 1500 euro. Per patiënt. Die bloedtest ziet of het hart van de patiënt in de week voor de test... een gebrek aan zuurstof heeft gehad. Volgens de Telegraaf kan de huisarts de bloedtest straks gaan doen. Op dit moment proberen medische specialisten van het Erasmus Medisch Centrum in uh, Rotterdam... de test uit op duizend patiënten in, in het ziekenhuis. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het is een enorme stap vooruit aangezien hart- en vaatziekte doodsoorzaak nummer één is in ons land. Al dus cardioloog Erik Dukkers. Politieagenten mogen in diensttijd niet zichtbaar een kruisje, een hoofddoek of andere geloofsuitingen dragen, schrijft het Nederlands Dagblad. Ook grote tatoeages en piercings op opvallende plekken zijn niet meer toegestaan. Politie is er voor iedereen en dan is het onwenselijk... dat aan agenten te zien is welk geloof of overtuiging zij aanhangen. Er staat in een nieuwe gedragscode van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Politiebond ACP is tevreden. Voorzitter Gerrit van der Kamp, de volwassen manier is eh, er samen uitkomen. Volgens hem mag een jonge man die graag agent wil worden... en alle capaciteiten in huis heeft, niet zonder pardon worden geweigerd... omdat hij een tatoeage op zijn onderarm heeft. Dan moet er een gesprek plaatsvinden. Misschien kan hij met eh, lange mouw aan het werk... Politiebond, NPB, gedoogd de code, zegt de secretaris Jan Willem van der Pol. Wij snappen dat de politieleiding letterlijk en figuurlijk uniformiteit wil creëren, maar er moet wel ruimte blijven voor eigen identiteit van agenten. Nederland heeft militaire kansen laten liggen in Oeroesgan. Dat is de strekking van een discussie die onder officieren wordt gevoerd, meldt de Volkskrant. Een jaar na afloop van de missie in Oeroesgan is de heersende mening... we hadden vaker moeten doorpakken en de tegenstander moeten vernietigen. We hebben vaak niet meer dan stevig van ons afgebeten. Vechten wil zeggen dat je een beslissing probeert te forcieren, zegt een brigadegeneraal. De betrokken officieren vragen zich impliciet af of in Nederland nog wel plaats is voor echte krijgers. Minister Hille van Defensie zei onlangs op een bijeenkomst in Brussel... Dat militairen moeten ophouden om ontwikkelingswerker te zijn. En die boodschap valt goed onder de infanterieofficieren. Officieren vinden dat de anderen meer verstand hebben van diplomatie en opbouw. Zij pleiten tevens voor een offensievere mentaliteit. Staat haaks op de veelgeprezen Dutch approach in Afghanistan. waarbij de militairen zich hoofdzakelijk richten op de verbetering van de leefomstandigheden. Nog even naar trouwkorten op de kinderopvang levert de staatskas uiteindelijk geen bezuiniging op. Dat is de krant. Het is alleen maar een verschuiving van de ene kostenpost naar de andere. Want door duurdere crashes wachten vrouwen langer met kinderen krijgen en daardoor stijgen bijvoorbeeld de medische kosten rond zwangerschappen. Het staat allemaal in een onderzoek van de Universiteit Groningen. Late zwangerschappen gaan vaker met complicaties gepaard of komen alleen door medische hulp tot stand. En dat kost geld. Ook het aantal gevallen van borstkanker neemt toe als vrouwen later kinderen krijgen. Na zeven uur in het Radio 1 Journaal hebben we het over de economische problemen van Italië en over die kraanmachinisten. hoorde u net al.